Dit is dooral Begens met het NOS-journaal. Er komt definitief geen VN-tribunaal... dat de daders van de ramp met vlucht MH17 vervolgt. Een laatste poging van de ministers van Buitenlandse Zaken van Nederland... Australië, België, Maleisië en Oekraïne... om Rusland over te halen in te stemmen met de oprichting van zo'n tribunaal... heeft niets opgeleverd. Rusland liet eerder al weten dat het niets voelt voor een MH17-tribunaal... en heeft dat nu officieel laten weten. Moskou vindt het onder meer onbegrijpelijk dat Russische onderzoekers niet zijn betrokken bij het onderzoek naar de vliegramp. Meer dan 300 mensen hebben zich gemeld bij een meldpunt voor militairen die gewerkt hebben met het schoonmaakmiddel PX10. Dat zegt de oprichter van het meldpunt, Letselschade specialist Jan de Bruin. PX10 is omstreden omdat er het kankerverwekkende benzeen in zit. Volgens de Bruin zijn veel mensen ziek geworden en inmiddels overleden doordat ze met het middel hebben gewerkt. De Europese Commissie wil Griekenland een noodlening geven van maximaal 7 miljard euro. De bedoeling is dat het land hiermee tijdelijk uit de brand wordt geholpen, zodat het kan voldoen aan zijn financiële verplichtingen. Met de noodlening kan Griekenland de periode overbruggen waarin onderhandeld wordt over een derde steunpakket. Eurogroepvoorzitter Dijsselbloem verwacht dat die onderhandelingen zo'n vier weken gaan duren.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 Het weer bewolkt en wat regen, in het zuiden ook zon. En het wordt 18 tot 23 graden. Morgen vooral in het noorden nog bewolking, op andere plaatsen zon. En dan wordt het 20 tot 27 graden. Dit was het DFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad op de A1 Amsterdam-Amersfoort... voor Knauwpunt-Maardenberg 4 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Ja, het is twee uur geweest en uh, dan hoort u het bekende tuentje weer. En dan gaan wij aandacht besteden aan vinyl. Helaas kunnen we niet alles van vinyl draaien, maar dat deden we voorheen wel. Maar u uh, weet het, we hebben in april de formule een beetje veranderd... om ook wat uh, actuele dingen erin te kunnen verwerken. En uh, ja, om een hele top 50 aan de LP's mee te gaan slepen. Dan zou ik ze allemaal nog moeten kopen ook. Dat lijkt me een beetje lastig. Maar wat gaan we wel doen? Nou, we gaan in ieder geval uh, ons classic album helemaal draaien. Het album Starlight Dancer van, uh, van Kajak. Tastische LP trouwens. Met een hele mooie muziek erop. Dat gaan we dus doen in ieder geval. En voor de rest, ja, ik zei het al, de nieuwe vinyl 50 staat alweer online. U kunt dat, uh, u kunt dat via Facebook uh, volgen onder andere. En ook natuurlijk als u gaat naar de, de website www.viniel50.nl dan kunt u daar de nieuwe lijst zien. Het is... Uh, de, de top 3 is weer aardig veranderd. Die gaan we om... Uh, de, even na het nieuws van drie uur draaien. Maar het wordt een top Ik Zal u ook wel uh, straks nog wel even vertellen waarom. Ja. Er staat er eentje in. Dat hebben we een paar weken geleden al gedraaid. En dat vind ik gewoon echt gek. Geen muziek die bij dit programma past. Dus... Dat doen we dan niet de sport. De, we draaien er maar twee uit de top drie. Dan weet u dat was. Verder uh, hebben we een, uh, toch misschien wel een aantal uh, nieuwe interessante binnenkomers. Die gaan we gedurende dit programma ook aan u laten horen natuurlijk. Het zijn er niet veel deze keer. Ik denk een stuk of vijf maar. Maar het, is, uh, nou, het blijft toch interessant. Maar zoals te doen gebruikelijk gaan we natuurlijk beginnen met ons classic-album. Tijd wel, het is ons doel om uh, het streven ernaar om dat in ieder geval in zijn geheel te draaien. Alle nummers, niks overslaan, gewoon in volgorde. Dus de LP zoals hij is. En niet gaan zoeken van, we zoeken de grote hits uit voor het laatst. Nee hoor, doen we niet. Wat gebeurt hier nou toch allemaal weer? Ah, zit ik weer op een verkeerde knop te drukken? Belachelijk, doe dat dan toch niet man. Komt er een mooie vrouw naast me? Dan raak ik gelijk in de war. En ik ben hard toe aan een broodje, dat ook nog. Nou, we gaan uh, muziek draaien, dames en heren. Uh, want dat, uh, daar gaat het pas los van in dit programma. En we beginnen met Kajak uh, Daughter and Son. Prachtig. Uit het uh, 70 jaren was dit. Dodder or heette het nummer. Kayak uh, bestond uh, op deze LP. Ja, want u weet, er zijn bij Kayak nogal eens wat bezettingswisselingen geweest. In dit geval um, werd, stond, bestond Kayak uit Ton Scherpenzeel. Uh, die hebben er altijd bij gezeten. Piano, orgel, synthesizer, uh, accordeon, uh, chilleste, harpsichord, Mellotron en background vocals. Max Werner, dat was de zanger, mocht dus nog voor Edward Rekers. Max Wenner, later is hij bij het album wat hierna kwam... Phantom of the Night, was Max Wenner eens drummer geworden... en hadden we Edward Rekers als zanger. Um, verder uh, Johan Slager, uh, die speelt gitaar, alle gitaren... Theo de Jong, basgitaar en ook background vocals... en Cheryl Schouten was in dit geval de drummer. Uh, verder heeft aan het album ook meegewerkt Rick van der Linden... Op GX1 Synthesizer. Um, dus dat was een van de figuren voor de special thanks. En Fred Leeflang. En die hoort u straks ook nog in een nummer op deze LP. De bekende Harlemse jazz saxofonist Natuurlijk Fredje Leeflang. Die hoort u straks ook nog en, uh, in het nummer Irene. Maar dat komt later aan boord. We gaan eerst uh, verder met de titelsong van het album. En eigenlijk ook een beetje een hit. Uh, daarna gaan we even verder kijken naar de... Een 50 nieuwe binnenkomers. Maar hier is eerst Starlight Dancer. ziek van uh, Ton Scherpenzeel En uh, het album Starlight Dancer. En dat is een album dat komt uit de 70e jaren. Uh, Kayak natuurlijk, een van de Nederlandse zeg maar, symfonische rockbands. Nog steeds actief. Uh, Ton Scherpenzeel is op dit moment uh, on tour door Europa... Met de, ...met de Engelse band Camel, daar is hij ook toetsenist van. En uh, op dit moment is hij dus bezig met een uh, tournee door uh, Europa... Maar uh, hij is natuurlijk zelf de gewoon de componist en leider van het Kajok gebeuren. Hoe Kajok verder gaat weten we niet. Onlangs hebben we weer bezettingswijzigingen uh, plaatsgevonden. Edward Rekers en Cindy Oudhoorn zijn er helaas, helaas, helaas uitgestapt. En dat vind ik nog steeds vreselijk jammer. Maar goed, dit was een hele andere formatie met Max Werner nog als, uh, als liedzanger. Mater zou die drummer worden en vervangen worden door uh, Edward Rekers als zanger. Starlight Dancer, dus. Een prachtige plaat van kajak. Goed, we gaan even door naar. Um, de nieuwe. vinyl 50. Uh, want uh, daar gaan we ook aandacht aan besteden. Dat weet u. Dat vinden wij leuk. Uh, wij zijn ook, denk ik, zo'n beetje in Nederland het allereerste. Eerste radioprogramma wat dat doet. Want we hakken er gelijk op in. Het komt, uh, meestal komt een nieuwe lijst zo rond twee of drie uur online. En dan. Uh, nou, dan, uh, dan pakken we dat gelijk. Hè? Dus vandaag ook weer. Um, we gaan even kijken naar. De nieuwe binnenkomers. De top drie die krijgt u van mij rond drie uur. Uh, maar er zijn natuurlijk ook een aantal nieuwe, nieuwe binnenkomers. Een paar verrassende dingen zitten daar wel bij. Ook dingen waar ik nog nooit van gehoord heb. Uh, ik noem u als nieuwe binnenkomers even, als nieuwe binnenkomers even Snoop Dogg. Uh, nieuw album dus. Uh, Sint Vincent. Sint Vincent. Nou, dat uh, is ook uh, onbekend. Dexter Gordon. De oude bekende Amerikaanse uh, jazz saxofonist... die staat zelfs uh, nieuw in de vinyl top 50. De Foo Fighters. Dan nog iets van Air. Er zijn niet veel nieuwe binnenkomers. Het zijn er maar 1, 2, 3, 4, 5 deze week. Maar goed, dat mag de pret uh, niet drukken. We gaan iets draaien van uh, Snoop Dogg. Um, het, het, uh, het album dat heet Bush... En het nummer wat ik ervan ga draaien heet California Roll. Liet mijn schoen op als je uh, niet, <laughs> niet een zeer duidelijke Stevie Wonder-invloed is. En dat is er ook, want u hoorde hem op 80 achtergrond meezingen. En u hoorde hem ook mondharmonica spelen. Dat kan er maar eentje zo zijn. Dat kan echt niemand zo. Dat is alleen maar Stevie Wonder die dat kan. Snoop Dogg, dus het album is, uh, heet Bush. Het is uitgekomen op 3 juli jongste leden. En het is deze week dus nieuw binnengekomen in de Vinyl 50. Het is uh, het negende... Dat kon ik zo gauw niet zien. Het 90 die de nieuwe studio album van deze Amerikaan. En ik zei het al, er staat natuurlijk ook wat moderner klinkende muziek op. Maar ik vond dit, nou snel luisteren even het mooiste, mooiste nummer ervan. Um, California Roll heet het. En nogmaals, we hoorden in ieder geval duidelijk aanwezig zijn. De heer Stevie Wonder. Oké, okay, Snoop Dog. Dus we gaan verder met Kayak. En uh, I want you to be mine. Van het album Starlight Dancer. Dat was dus wederom Kajak van het Classic Album wat wij er deze week doorheen gooien. En uh, verder natuurlijk aandacht voor de uh, nieuwe vinyl 50 en met name dus de nieuwe binnenkomers. Uh, ik ga nu naar, uh, iets draaien van, uh, van een band ja, waar ik nog nooit van gehoord heb. Maar ja, dat zegt natuurlijk helemaal niks. Uh, Saint Vincent heet het uh, verhaal. En uh, Angela gaat u straks daar iets meer over vertellen. We gaan er eerst iets van draaien. Dat lijkt me een hele goede zaak. Jawel. schaas, gezellig op de bank <laughs> draaien. Nou, op. nee. <laughs> Goed, Saint Vincent heet het uh, um, Heet het de band of de groep, of de zangeres. Of, zangeres. zangeres ja. uh, jij weet er veel meer over. Ja, daar week. ben ik inmiddels achter. Uh, uh, dit is al het uh, vierde studioalbum van uh, Amerikaanse musiciennen Saint Vincent. Uh, uitgebracht in februari uh, 2014 in uh, uh, het uh, Britse. En uh, een dag later in de Verenigde Staten. En uh, het is uitgebracht op uh, Loma Vista en Republic Records. En het album is geproduceerd door John Congleton. Wie dat dan ook mag zijn. Ja. Uh, opgenomen in uh, de Elmwood Studios in Dallas, Texas. En uh, de, het album heeft, een, uh, heeft hele goede kritieken gekregen. En heeft een uh, Grammy Award ge, gewonnen voor het beste, beste alternatieve muziekalbum. En daarmee is deze dame de tweede uh, vrouwelijke soloartiest die uh, deze... Award in de wacht sleept. En de laatste uh, hiervoor... was in 1991... door Sinead O'Connor. Dus... Okay. Zij mag zich uh, onder... Uh, die noemen schade. Ja, een hoog binnengekomen als tweede nieuwe binnenkomer... deze week in de Vinyl 50, ja. zou ik kunnen zijn, nummer 1. Of nummer 1, de eerste nieuwe binnenkomer, dat was Snoop Dogg. hebben we al gehoord, met Stevie Wonder onder andere erbij. En nu gaan we even iets heel anders doen. Dat zal Albert Jan leuk vinden, die in de keuken zit te luisteren, hoop ik. Want mm -hmm. uh, de volgende, dat die Vinyl 50 uh, niet alleen moderne en nieuwe muziek bevat... Dat, uh, dat bewijst wel uh, het hele verhaal. Want uh, we gaan nu gewoon even pure jazz draaien. Uh, want namelijk de, de, de artiest, saxofonist Dexter Gordon... jawel, die... Uh, die heeft ook een uh, album uit. Uh, is, en dat is nieuw binnengekomen... in die finieel uh, top 50. U hoort Round Midnight... Mr. Gordon. Bijna 13 minuten. Oh, ruim 13 minuten. <laughs> ja, dat heb je met Jesse. Duurt lang. <coughs> nummer. Uh, moet u eerlijk bekennen dat het nummer uh, wat ik draaide net. Dat dat niet komt van het album wat uh, nieuw binnengekomen is. Want ik kon hem zo gauw niet vinden. En nou ineens dat je halverwege zo'n nummer bent, dan vind je hem wel. Is vaak zo hè ja. ja het is trouwens een, een, een re-release zoals ze dat dan noemen ja. gewoon opnieuw uitgebrachte LP remastered dus uh, er is wat gesleuteld aan de geluidskwaliteit en zo en het oorspronkelijke album werd opgenomen in 1964 in parijs op het uh, bekende jazzlabel Blue Note jawel en deze, is, deze nieuwe remastered uh, versie ...is uitgebracht op 3 juli. Dus week ongeveer. Ja, En u kunt hem op Spotify ook terugvinden... ...onder, ja. de, onder de naam One Flight Up, zo heet het album officieel. Ja. En uh, het wordt dan genoemd de Rudy van Gelder Years. Rudy van Gelder was een Nederlander die in Amerika woonde... ...die uh, dus heel veel betekend heeft voor uh, het Amerikaanse Blue Note label. En Blue Note dat was eigenlijk een van de meest, samen met Verve... Uh, ja. Een van de, van, de, van de meest toonaangevende jazzlabels die je had. En alle grote jongens die hebben daar wel voor gespeeld. Uh, zeker de jongens die allemaal uh, in die tijd bekend waren. Uh, nou ja, je kan het zo gek niet bedenken. Of wat. Goed, dit was even een kleine zijtsprong uh, naar uh, de voor Jazz van de zondagmorgen. Die zullen we wel met uh, veel plezier geluisterd hebben. Even als uh, Albert-Jan Vos, ook een jazzliefhebber, die zat in de keuken helemaal te genieten. Uh, ja, ja. <laughs> Kijk, u hoort hem klappen, dames en heren. Ja. Dexter Gordon, dus, One Flight Up. Uh, we draaiden niet, uh, dit nummer staat niet op die LP. Laat ik dat nog even zeggen, want ik heb u al verteld. Ik kon hem zo gauw niet vinden, maar uh, we hebben hem toch gevonden. Dus de volgende keer draaien we daar nog wel wat van. Want die zal er wel niet zo gauw uit verdwijnen, neem ik zo. Maar misschien in de tweede uur nog wel een, dat we nog een stuk van die, van die LP draaien. Ah, ja. Um, nu, kayak. Ja, natuurlijk, want we hebben ook nog een classic album. We Heffing weer having fun, we. En zo zijn we alweer gekomen aan het eind van het eerste uur van dit programma... De Vinyljaren. Straks na drieën krijgt u van mij de top drie van... Uh, de nieuwe top drie van deze week. Van albums die dus in die Vinyl 50 staan. En verder de het tweede uur natuurlijk gaan we ook door nog met wat nieuwe binnenkomers... Onder andere nog de Foo Fighters, krijgt u voor uw kiezen straks. En uh, dan doe ik ook door met de tweede kant van het album Starlight Dancer van, uh, van Kayak. Uh, ik zou zeggen, tot zo.